Op de eerste dag van het Indiaanse groot kruikenfeest voor Hindoes zijn bijna 15 miljoen mensen afgekomen. Dat zijn er veel meer dan verwacht. Ze gingen allemaal het water in op de plek waar de heilige rivier de Ganges samenkomt met een andere rivier. De komende dagen worden er in totaal 400 miljoen mensen verwacht. Het festival wordt gezien als een van de grootste religieuze evenementen ter wereld. De editie die dit jaar wordt gevierd vindt maar eens in de 144 jaar plaats en trekt daarom zoveel mensen. Naast de stad is zelfs een tijdelijke stad gebouwd met 150.000 tenten. En Aston Villa heeft met Borussia Dortmund overeenstemming bereikt over de transfersom van Donjel Malen, melden Engelse media. De voetbalclub uit de Premier League zou zo'n 24 miljoen euro willen neerleggen voor de aanvaller. De Oranje International moet nog wel medisch worden gekeurd. En Malen zit in ieder geval niet bij de selectie van Borussia Dortmund om te mogen onderhandelen. Het weer nog vanavond en vannacht meer bewolking. De temperatuur die daalt naar rond het vriespunt. In Limburg kan het lokaal min 7 worden. Morgen wordt het bewolkt. Alleen in het zuidoosten is mogelijk wat zon. Ook kan er motregen vallen. Het wordt morgen 2 tot lokaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 of life that day Skeletons frozen in time Reminders of life thick or write We're all just passing through Time waits for no one It's true Make the most out beter te spits af voor deze uh, alternatieve VM. Dan denkt iedereen van, wat ziet die Jaap Koper er nou weer allemaal uit? Ja, dat heeft alles te maken. We zijn een soortement van bedrijfsoutfit, hebben we tegenwoordig. Dus ja, je ziet het goed. Ik uh, heb zo'n uh, zo ding aan. Um, ik had het dus over Max Palman. Uh, want, uh, ik zie hier ook gelijk meteen een tikfout op uh, de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Notabene het uh, verslag of het artikel wat ik zelf geschreven heb, en wat is de tekstschrijver? Niet Jaap Koper, maar Jap Koper. Dus dat betekent dus dat ik morgen weer eventjes in het systeem moet uh, gaan zitten kijken... om nog een extra A toe te, toe te voegen. Uh, want uh, daar staat ook het hele verhaal op uh, van, uh, van die single. Uh, want die single die is trouwens hier min of meer een beetje in de stijgers uh, gezet. Dat heeft uh, Jeroen Egge mijzelf uh, verteld. Uh, in 2022 waren ze hier uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, Max en Jeroen. En toen waren ze op de achtergrond al een beetje bezig met dat uh, nummer. En dat uh, is dit nummer geworden, Pompey En het gaat een beetje over de vergankelijkheid. Dat is een, de reden waarom ik even dit artikel de, uh, erbij haal. Uh, en het is ook uh, de vluchtigheid van het bestaan en de noodzaak... om elk moment te koesteren uh, in teksten als... Forever Sleeping in Pompeii, Life is Short, Seize the Day. Dat zijn de teksten die je ook terug hebt kunnen horen in deze single. Um, dan is er nog wat. Want uh, dat heeft ook weer te maken met de gast die, uh, waar we mee het jaar hebben afgesloten. Dat is Reena Holt. Want die Max Polman en Reena Holt die hebben alles met elkaar te maken. Want zaterdag 11 januari en op het moment dat wij dit zeggen is het 9 januari mensen. Dus... Uh, want um, ze gaan optreden in Studio Gons. En dat is een plek in Gouda. Uh, Max Polman is een Amsterdamse singer-songwriter... die Amerikanen maakt met folk, country en sound and rock. Nou, dat heb je wel kunnen horen. En zijn inspiratie zit uh, toch Bruce Springsteen, Ryan Bingham en Ryan Adams. En uh, Sleeping From Bombay zal die ongetwijfeld gaan laten horen. Uh, hij is de hoofdhekt en de support, dat wordt uh, verzorgd door Rena Holt. En die hebben we hier dus 19 december hier in de studio gehad. Dat uh, zeggende ga ik straks natuurlijk de nieuwe single van Rena Holt draaien. Maar we hebben natuurlijk ook gasten. En ik moet eventjes kijken of ik uh, de goede microfoons heb. Want uh, ja, dat is dus even anders. Juist, uh, want uh, vanavond hebben we in deze studio... Myriads, veel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Is Mena en Ivy uh, zijn het. Ja. Uh, want die uh, gaan uh, vanavond uh, een aantal nummers laten horen. Waarschijnlijk zelfs alles wat, uh, wat jullie hebben uitgebracht, uh, nee. toch? Nee, de helft. De helft. De helft. Ja. De helft. <laughs> uh, want hoeveel uh, nummers staan er op de EP om eventjes met de deur in huis te vallen? Want die, uh, die is af en die is uitgebracht. Ja, zeker. Ja. er staan acht nummers op. Acht nummers? Ja. Dat is uh, eigenlijk een album. Het is, een, is, album? Een, het is ja, een album. Het is geen EP. Ja. Het <laughs> geeft niet. Nou goed. Uh, het is dus een album. Ja. Uh, het is meteen ook jullie debuutalbum. Uh, heb ik begrepen. Ja. Eerst even over, uh, over jullie. Uh, want hoe is Myriads Veel ontstaan? Wie? Kan ik daar het woord over geven? Van? <laughs> dus het wordt oh, even jij? nu vergaderd. Uh, uh, mag ik? Mag ik, uh, ja, ja, nee. mag ik. Um, ja, we wonen samen. En ja. uh, na een jaar, anderhalf jaar, besloten we gewoon om samen muziek te gaan maken. Ja. Zodat we het allebei al individueel doen. Mm -hmm. en, uh, en dan is het heel makkelijk om samen thuis een paar nummers te schrijven ja. en op te nemen. En bevalt dat? Ja. ja kennelijk wel dan. Ja, ja. heel goed. <coughs> want, uh, want jouw verleden, Ivy, uh, nou ja, volgens mij is hij nog steeds actief. Is Tempel Feng. Tempel Feng, ja. ja wat is dat uh, voor een band? Even zij uh, uh, Psychedelische rock. Dat en dat de, is uh, ook weer terug te vinden in de muziek die jullie maken eigenlijk. Ja. ja. ja? Ik denk, ik maak het dus vooral psychedelische rock normaal. Ja. En jij is mijn een uh, beetje een volk en een songwriter. Dus dat hebben we gewoon samen. Dat dus oh. jullie willen gewoon samengevoegd, ja. als het ware. Ja. Dat ja. uh, was het idee. Dat was het. het. Ja, oké. Okay. Dus, uh, uh, maar dat is een beetje... Begin in 2000, wat is het, 23 of 2024? We zijn begonnen. Ja. Vorig jaar? Vorig jaar, denk ik, begin vorig jaar. Begin vorig jaar, ja. Hmm. Dus zo lang, zo lang zijn jullie dus niet nee. bezig, zo lang nee. zijn jullie nog niet bezig eigenlijk. We waren er wel lang over aan het praten, maar ja. we hadden het nog niet echt gedaan. Klopt. Ja. <laughs> ja. Uh, want jij hebt ook uh, zelf uh, solo dingen nog uitgebracht? Ja. Uh, uh, uitgebracht. Ja, vorig jaar? Of dus twee jaar is het dan terug? het jaar ervoor. Ja, ik denk dat het ook weer anderhalf ja. jaar geleden is. Nee. Ja, ik heb, ja, ik heb wat. Uh, ook, uh, in dit programma heb ik ook nog van jouzelf. nummers laten horen. Dus, ja. dus dat, uh, dat is al wat uh, ruimer terug. Maar ja. uh, ik, heb, ik heb het wel laten horen. Dus, uh, dus, ah, ja. Dankjewel. Ja, nee, dus. dus uh, want, want ja, dat, dat is dan ook weer een, een uh, verleden. Maar uh, ja, zit daar ook verschil in tussen, tussen jou. Solo werk en wat je nu uh, samen met Ivy onder Myriads veel maakt. Ja, vind ik wel. Er zijn wel sommige liedjes die wat meer mijn invloed hebben, heb ik het idee. Dus die komen dan wat meer in de buurt van wat ik zelf doe. Mm -hmm. Maar hij heeft wel echt een beetje een andere invloed erin gestopt. Dus ja. Ik vind het wel heel anders. Maar ja. wel akoestisch ja. nog. Ja. Maar we, uh. zijn, we zijn een band aan het opzetten. Dat wel. Oh, dan, dus, uh, uh, dus uh, uh, jullie zijn een tweetal en dan komen er, komen er ook nog bandleden bij. Dus een drummer ja. en, een, uh, en een basgitarist. Ja. We zijn nog op zoek naar een drummer, dus als iemand die uh, luistert... Oké, <laughs> oké. Okay, okay. dus, uh, nou, dat maken we dan uh, met ja. een melding op de website dat, ze dus, dat jullie dus nog een drummer uh, zoeken. Dat, uh, Vol, dat ja. kan ik natuurlijk in de samenvatting wel even uh, uh, melden op de website. Daar staat dan ook... Dit, deze YouTube-uitzending staat er in Samenvat, uh, samenvattende vorm. staat die erop. Dus, dus ja, dan, dan komt het helemaal uh, goed. Ja. Uh, basgitarist, dan, uh, dan hoor ik uh, de burgemeester alweer uh, op, mijn, uh, op mijn schouder uh, achter me. Die zegt, nee, nee, dat is geen basgitarist, dat is een bassist. <laughs> uh, hij, uh, nee, hij heeft het altijd over, uh, want hij speelt uh, zelf ook uh, basgitaar. Maar hij zegt, ik ben een bassist. Ja, klopt, ja, dus, dus ja, dat, dat, dat zijn, dat zijn weer twee verschillen. Dus is maar goed. Die uh, maar maar dat, dat, maakt dan, dat, dat geeft dan eigenlijk meer wat extra uh, inhoud, uh, als het ware. Ja. ja. Uh, zit er dan ook een voorkeur dat jullie uh, um, ook het fijn vinden om zelf akoestisch te spelen? Of zeg je van, nou, uh, met een band is het ook leuk? Mm. Of maakt het jullie niet zoveel uit? Nou, ik denk als we... Als we live willen gaan spelen... Is het, vind ik het leuker met een hele band. Elektrisch, wat harder. Ja, ja ik ja. ook. Ja? Ja, ja. Uh, ja want... want ja. De, de nummers ontstaan natuurlijk akoestisch. Mm -hmm. uh, we horen ze dus nu... eigenlijk straks in de basis... zoals ze eigenlijk uh, ontstaan. Ja. En dat, uh, dat is natuurlijk... Uh, totaal anders als je met een band... Uh, het podium op uh, gaat, denk ja. ik. Ja. Uh, dan over die EP... Of Album, ga ik weer. Um, uh, de titel van het album uh, heet hij gewoon: meer veel? A heet hij. A pendant. Pendant, zonder. Oh ja, ik Ik heb het ergens gelezen ook nog, dus uh, ja. Maar goed, ik had het, uh, ik had het kunnen weten. Maar, um, want, want uh, hij is alweer een tijdje uit. Hebben jullie al uh, de nodige reacties uh, erop gekregen op het, uh, op het album? Ja, ik vond dat ja. het best wel goed was gegaan. Best wel wat reviews en vermeldingen. Mm -hmm. Ja, Allemaal ja, positief. Wel, ja, Gelukkig. Ja, toch? ja. Niks negatiefs. Nee. Het enige was af en toe van iemand dat er wel drums in mocht. Nou, dat gaan we ja. Ja, dus doen. Er zijn altijd uh, mensen die dan op een gegeven moment zeggen... Ja, maar ik niet dan een beetje de drums. Nederland uh, ja. blijft dan toch een beetje de, het land van de arzijn. Zijkers, om het ja. even te zeggen. Maar ik denk, je moet het nummer ook nemen zoals het is. Denk ik dan toch? Ja. Of niet? Ja, ja precies. want uh, Jullie hebben er een bedoeling mee om dat nummer zo uh, te laten... Ja, we ja. wilden het uh. gewoon uitbrengen zoals we het hadden geschreven. En dat ja. was gewoon thuis akoestisch. Dus het is ook wel een beetje wat makkelijker was. Ja. Gewoon thuis kunnen opnemen. Ja, maar hoe belangrijk ja. is het uh, dan uh, om toch uh, daaraan vast te houden? Uh, aan jullie eigen idee? Je bedoelt als een Ja, kinder. de muziek zoals, zoals de muziek uh, moet klinken. Ja, maar dat is ook niet dat het dan niet meer is zoals het moet klinken. Maar het was gewoon voor ons eerste album wilden we het graag zo doen. Mm -hmm. En dan daarna wel verder met een band en yeah. iets harder. Dus huh? het heeft uh, gewoon met de ja. uh, uh, evolutie van, ja. van, het, uh, van het werk wat jullie aan het maken zijn. Ja, ja. Uh, Dus wat er nu gezegd zou kunnen worden van ik mis de drums... Uh, dan kan je bij jezelf afvragen. Joh, je spreekt voor je beurt. Ja, ja dat is, kan toch? Ja, goed. Maar staan er ook nog ergens uh, bijvoorbeeld optredens in de planning? Ja, alleen die uh, bij RPL-woorden. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik ben een. Uh, even voor de mensen die, uh, die zeggen: van, uh, waarom staat hij nou weer heel erg uh, te schudden? Maar ik ben een uh, vervent-luisteraar uh, van het programma. Podium 107.1 van collega Maarten Verduin. Onthoud die naam. Uh, en die zit op RPL Woede. Daar heb ik jou uh, toen voor het eerst uh, gehoord. En ik was daar best wel even onder de indruk uh, van. Uh, nou, dankjewel. Ja, dat, daar ken ik jou van. Ja. En nu gaan jullie dus nog... Uh, nadat jullie bij ons geweest zijn... gaan jullie ook daar nog ja. spelen. Dat wordt dus ook een akoestische setting, neem ik aan, of ja. niet? Ja. ja. Uh, dan hoop ik dat jullie de uh, main stage krijg ik. weet hoe het eruit ziet hoor, Maarten. Uh, <laughs> want ik ben er ooit uh, geweest. Dus, uh, ja, want dat zou natuurlijk het mooiste zijn, denk ik. Of, ja... Is dat in, er is één kamer met allemaal platen en zo? Is ja, dat ja, ja die, die, die. die. Ja, over dat die, is, die uh, is dat de mainstage? Dat is de mainstage. Ja? Okay. ja, dat is de mainstage. Ja. Dus iedereen uh, denkt uh, van... Uh, van waar heeft hij het over? Nou, dat gaan jullie allemaal vanzelf wel meemaken. Als jullie ooit nog eens een keer de popronde in Woerden... want daar uh, is het ook een podium uh, voor... Dan doen ze dat en dan kan je precies zien hoe het eruit ziet en dan is de hele magie van de radio zoals Maarten dat soms wel eens vertelt uh, in één keer verdwenen. Maar goed, uh, we gaan uh, niet uh, al die mensen wijs maken hoe het eruit ziet, maar, uh, maar dat heb je heel goed uh, omschreven. <tiedacht> Ja, ik kan er niks aan doen, want Ismail is er zelf ja. over begonnen. Sorry. <laughs> ja. uh, goed, uh, we, gaan, uh, stota, we gaan zo dadelijk natuurlijk nog meer uh, van jullie horen. Maar eerst uh, twee nummers. Nou, ik zei het al, uh, want we hadden net uh, het over Rena Holt. En uh, die is ook hier geweest. Dus uh, uh, ontkomen we er niet aan om ook uh, wat uh, van haar uh, te laten horen. En dat uh, nummer is Last Story. En dat is ook meteen de meest recente single die ze heeft uitgebracht. Uh, en zij is dus... Komende zaterdag in Studio Gons, de support van Max Bom Like it's all one. Uitkomt. komt. Uh, het is uh, vandaag 9 januari... ...als we dit uitzenden. Uh, en dat is de nieuwe single van Mins En dat heet... ...H-W-I-Go. Uh, G-O. Uh, G -O. Dat is uh, de volledige tekst of titel... ...van het uh, nummer. H-W-Y-G-O. En dat heeft... Uh, ...te maken met... Uh, met ...onder meer uh, accepteren dingen... Van, uh, ...zoals ze zijn. En hij heeft daar dus... ...deze song uh, bij geschreven. Hij uh, zit op een uh, academie uh, van Paul McCarthy in Liverpool. Daar uh, is hij uh, bezig uh, een beetje zijn muziekopleiding aan het doen. Maar hij komt hier uit de buurt, want hij heeft uh, gewoon een Nederlandse naam. Ik heb het ergens uh, gezien, op zijn Soundcloud heb ik het uh, gezien... maar ik ben het even kwijt van hoe hij in het echt heet. Uh, daarvoor hoorde je Rena Holt met uh, Love Story. Nou, het is uh, zover. Het, uh, het moment is daar dat ze, dat ze klaarstaan of zitten... Uh, ik heb het over meer het is veel. En het eerste nummer wat we gaan beluisteren, dat is het uh, nummer All I Have Said. dat was het eerste nummer. Uh, terug te vinden op Pendant. Want dat is het uh, album wat uh, ze hebben uitgebracht in uh, november van het uh, afgelopen jaar. En uh, we zullen daar natuurlijk uh, nog uh, het een en ander over uh, vertellen. Sowieso uh, in uh, onze eigen samenvatting bij uh, Alternatieve FM. We hebben namelijk ook een website altfm.nl. Daar is ook uh, de samenvatting van deze uitzending uh, terug uh, te horen. En uh, dat heeft ook uh, een uh, reden waarom ik uh, dit allemaal een beetje vol zit uh, te kletsen. Want uh, op die manier kunnen ze zich uh, helemaal weer prepareren voor het uh, volgende nummer. Want ja, uh, want muzikanten moeten namelijk ook even hun uh, akoestische gitaar weer een beetje in uh, de plooi uh, trekken. Uh, eigenlijk stemmen, zoals dat uh, met een mooi woord heet. En ze zijn al in de stemming, denk ik. Dus ja, zie je, Kijk, het wordt al weer goed uh, geknikt. En uh, het tweede nummer van, uh, van vanavond heet in the ground one, two, one, two, De Ground uh, hoorde je hier in Alternative FM. Het uh, is tijd om uh, weer even een, uh, een ander stuk uh, muziek te laten horen. Nu weten we over het algemeen dat Hoes uh, nogal pittige muziek uh, maakt. Maar dat is met dit nummer toch niet het geval. Um, ik kreeg uh, min of meer uh, ja, de mail van, uh, van de band. Uh, een vorig jaar, aan het eind van het jaar... Verscheen daar uh, ineens nog een single en de bijdrage is nog steeds van die inmiddels overleden um, frontman van de band Ramon van Geitenbeek. Want die is ons uh, vorig jaar ontvallen, in oktober was dat. Uh, wat was er aan de hand? Hij had uh, tinnitus, dat is een, uh, een, ja, een uh, ziekte. En daar, uh, daar had hij behoorlijk belast van. En uh, zodanig dat het hem zo uh, behoorlijk uh, deprimeerde dat hij daar eigenlijk niet meer verder uit uh, wist te komen. En op goede dagen uh, had uh, Ramon nog uh, ergens momenten... om uh, te werken aan uh, dit nummer. Out of place. Het was vaak het uh, rustpunt in de optredens van Hoefs. En dus laten we hem ook horen. Hier is uh, de, de meest recente single van Hoefs... Waarop uh, Ramon van Geitenbeek ook nog te horen is, dat nummer dat heet Out of Place. Zo uh, eindigt het uh, nummer dus. Uh, Hoofs was dat met Out of Place. Uh, we gaan weer verder uh, praten met onze gasten vandaag. Ivy en Ismena, Oftewel Myriads Veel. Uh, natuurlijk, als we het over de, de muziek hebben. Uh, psychedelisch en folk. Dan is ook de vraag. Ja, uh, hebben jullie uh, nog ergens eerder naar geluisterd waarvan je denkt... nou dat Zouden we dan op onze manier kunnen gebruiken? Dus uh, de zogenaamde muzikale helden of invloeden. Uh, zijn die er ook, uh, Ivy? Uh, ja, ik vind dat onze muziek eigenlijk bijna een soort rip-off rip is van uh, Storm Corrosion. <laughs> ja. Dat is dan weer een project tussen Steven Wilson en de zanger van Opeth. Ja. Wat sowieso een hele grote invloed is van mij, ja. Opeth. En uh, daar lijkt het heel erg op, vind ik. Ja. Wat wij nu doen. Ja. Ja, Vind ik uh, ook. Uh, maar, maar het is geen whip um, Het is, ja. het is, het is ja. gewoon inspiratie. Ja, uh, maar wat, uh, wat staat er bij jullie bijvoorbeeld op als jullie zelf geen muziek maken? Wat, uh, wat staat er dan te uh, spelen? Uh, ja, tegenwoordig alleen maar rapmuziek ja. eigenlijk. Oh ja. Ja? Ik het, nee. ja. Ik was, <laughs> <laughs> ja, Snoop Dogg en zo. Snoop Dogg? Dat <laughs> ja. is totaal iets anders, hè? Maar, ja, van alles. Ja. Ja, van alles. Um, ja. Maar dat... Uh, dat is, ja, oké. Okay. Maar uh, hoe is dat... Uh, is, is, uh, ja, je, je zei het net al, psychedelie en, en, en folk. Maar mm -hmm. de folk komt bij jou vandaan. M ja. Maar heb je... Wat, wat, uh, hoe ver gaat dat terug bij jou in, uh, in de tijd... Uh, dat het dat, dat zaadje bij jou geplant is... als het uh, gaat om uh, de muziek? Ja, ik denk dat ik het altijd al maakte. Alleen ik heb nu pas label erop geplakt, van dat hmm. het volk is me. Ja. Ja. Ik deed altijd maar wat. En toen gingen mensen het volk noemen. Dus toen <laughs> ja. dacht ik, oké, okay, dan is het volk. Ja, maar... Uh, zal vanaf het begin. Ja, want je hebt volk en volk, hè? Dus uh, Ierse volk, uh, ja. Schotse volk, Engelse volk. Ja, dat is weer wat anders. Ja. Maar mensen noemen dat volk, maar mensen noemen ook... Singlesongwriters volk. Mm. Dus, ja. ja. <laughs> ja. ja. ja. Uh, want... Want hoe, hoe, hoe, wat zijn jullie achtergronden in dat opzicht? Hebben jullie iets van een muzikale opleiding ook gehad? Ja, uh. ik heb een, een mbo muziekopleiding gedaan. Ah. Ja. Ik niet. Ik heb een geluidstechnicusopleiding opleiding gedaan. Ja. Uh, waar ook wel schoolbentjes bij zaten en zo. Heb je de kunst maar... nog een beetje af zitten kijken eigenlijk van, uh, van wat ze, uh, hoe ze dat deden dan? Nee, nee, ik heb gewoon thuis in mijn eentje... Ik ben begonnen met drums mm -hmm. en punkbandjes en zo. Ja. En toen uh, wou ik gitaar gaan spelen. Toen heb ik het gewoon zelf thuis geleerd. Ja, uh, ja. Ik, ik heb wel eens een, een, een uitzending van de Vrije Geluiden. Dat bestond toen nog. Uh, en daar zag ik uh, ooit Weilen Hennie Vrienden daar zitten met My Baby. Mm. My Baby is tegenwoordig behoorlijk, uh, ja, een grote band uh, in, uh, in Nederland en ook erbuiten. Uh, en toen zei Hennie vrienden ja, maar eigenlijk is tegenwoordig alles uh, wat te vinden op YouTube. Dus, uh, heb jij dat ook uh, zo een beetje ja, gedaan? Ja, precies. Ja, ja? ja gewoon uh, nummers na leren spelen. Ja. En, uh, Tutorials, noemen ze dat met een mooi woord. Dat. Hè? dat kan ook. Ja, ja. ja. ja dus uh, een beetje zitten kijken van, uh, van hoe iemand dat aanpakt. Ja. Eh, ja. uh, maar is er bij jou uh, het bij die MBO muzikale opleiding gebleven? Of heb je er nog, uh, nog iets aan, uh, aan toegevoegd? Nog een vervolg of wat dan ook? Uh, mm, nee, aan? het is wel daarbij gebleven. Ja? En ik heb ook wel gewoon veel zelf geleerd. Ja. Dus, ja ik heb ook een beetje muziekles gehad. Mm. Maar het was voornamelijk wel gewoon zelf een beetje dingen uitvogelen. Ja, ja. ja. Uh, de do-it-yourself eigenlijk ook uh, ja. in dat opzicht. Um, want ja, uh, dat, dat, dat is dan op, op, op zich natuurlijk uh, uh, bewonderenswaardig dat je dat dan uh, doet. Uh, ja, maar wanneer, uh, zijn jullie, uh, echt, uh, wanneer ben jij eigenlijk uh, echt met optreden begonnen? Uh, en, en met uh, muziek en, en noem maar op. Echt optreden doe ik sinds mijn zestiende, dus tien jaar. Ja. En daarvoor heb ik ook nog in een koor gezeten en zo. Maar dat was meer gewoon van, ja, van hmm. leren. Ja. Dus sinds mijn zestiende, dus tien jaar. Uh, dan hebben we het ook over muziek maken. Maar hebben jullie ook klankborden in, in dat opzicht? Als jullie bijvoorbeeld uh, muziek maken. En dat, uh, dat jullie dan uh, zeggen, Joh, geef er eens even wat uh, commentaar op. Of, uh... Uh, ja. Hoe bedoel je wat Ja, ja, ja, ja. Goed, in, in de zin van dat er iemand even jullie uh, zegt. Nou, dat zou ik zo doen. Zoiets. Ja. ja. Ik vraag jou wel om advies. Bij mijn muziek. Levert het ook hele leuke ja. gesprekken tussen jullie tweeën op? Hè? Als jullie bijvoorbeeld aan het muziek maken zijn. En de ja, nee, maar ik denk toch dat je dat uh, zo doet. En, uh, dat kan natuurlijk van die meeslepende gesprekken worden, denk ik. Of valt het er u mee? Ik heb heel weinig aan te merken om het je te spelen. Dankjewel. Ja. Uh, maar over het algemeen gaat het dus in harmonie. Uh, ja. Dat ja. Jullie, uh, zijn jullie ook het snel eens als het uh, nummer uh, klaar is of af is of wat dan ook? Ja, het gaat best ja. makkelijk. Sorry, makkelijk. Ja. Het is al heel saai eigenlijk. saai gesprek. Dus ja, ja, ja, ja. ja, het gaat best makkelijk. Ja. ja. Uh, en hoe zit het uh, bijvoorbeeld met de uitdagingen in, uh, in het maken van muziek? Hoe uh, trigger je uh, elkaar in, in dat opzicht? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja! dat zitten we ook voor natuurlijk. Dus, uh... um, hebben we uitdagingen gehad? Of gaan we? Ja, ja, ja. ja, opnemen is altijd. Een uitdaging wel, ja. Ja. Ja. Komt en toch uh, die geluistertechnie. Dat komt wel van, ja, dat is wel ja. handig. Ja. We hebben het in het begin allemaal thuis gedaan. Maar je hebt dan wel heel veel kinderen en auto's die je dan door de opnames nog heen hoort. Toen <laughs> ja. hebben we een deel ook, of eigenlijk alles daarna, om mijn werk opgenomen ja. in de studio. En uh, thuis gemixt gewoon. Maar dat was niet echt de uitdaging. Nee, nee oké, okay, maar... Maar, <laughs> nou, maar dat is dan meer het, ja. het technische aspect. Ja. Maar ik bedoel, uh, in de nummers zelf bijvoorbeeld, uh, als je aan het. Uh, ja, want uh, de uitdagingen bij elkaar opzoeken betekent ook het vuurtje uh, bij de ander ergens opstoken, uh, lijkt mij. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, ik ja, weet niet. Ik, uh, ik vind te zingen een uitdaging. Ja. Dat heb ik dan op het album niet gedaan, maar nu wel live. Ja. Dat, dat vind ik wel. Heb je niks gezongen op het album? Oh, wel, één ding. Ja, toch? Ja, ja. ja. dat, ah, dus moet, dan dat ik dan, uh, moet ik nog even thuis even zich. Maar dat vind ik wel leuk om dat, om dat te leren. Want dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gedaan. Ben jij ook leergierig? Met muziek, qua muziek wel. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus, dus, uh, ja, qua andere dingen niet. Maar. Nee, <laughs> oh, nee, ik heb het over muziek. Hè, ja. dan, uh, over het, uh, en hoe zit het uh, met, met jou in, uh, in dat opzicht? Ja, ook alleen met muziek. ja. ja. Ja. De, de maar niet per se de, uh, theoretisch of qua gitaarspelen en zo. Ik ben niet heel technisch zo, maar ik wil wel heel graag leuke liedjes maken. Dus leuke is, liedjes? Ja, ja. ja. mooie liedjes. Ja. Niet ja. leuke liedjes. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> mooie ja. liedjes. Uh, want over het algemeen, heel dromerig vind ik het uh, ook wel klinken bij jullie. Dus. Ja. ja. ja. En is, uh, ja. kunnen jullie daar ook uh, in herkennen in dat opzicht? Ja. Ja? Ja. We, we zijn en, allebei vrij en basis. Zijn, uh, <laughs> ja. uh, goed. Uh, we gaan in het uh, volgende uur natuurlijk nog twee nummers uh, van jullie horen. Uh, maar we sluiten ook zo langzamerhand een beetje het uur af. En uh, dat doen we uh, eerst met uh, dit nummer van de Selfies. En die band die komt uit Saan Dam En dat nummer dat heet Roots. girl the... De was dat met uh, Roots. En die band uh, die, uh, die komt uit de Zaanstreek. Trouwens, uh, die is behoorlijk actief met, uh, met uh, bands en, en ook uh, nummers die ze uitbrengen. Uh, we hebben er nog één. En dat is uh, Staplers. En I'd Be is een leidende band, maar is altijd leuk. En daar uh, sluiten we dit uh, tweede uur mee af. been comparing quite the pair. Circling above me is the day that took the daily flex. Yeah, when I close my eyes, I hear the cinnamon gossip smells alright. Ik heb feathers, guess it I deal, hang up in for air pretentious, artist in 90-foot square mansion. Check, ride it out, I room no more, one mansion. Step back to lower There's water in de basement, and there's steamers on a patio, Shoulders up like tips and I think I'm growing, terrorists This for the younger And the ones go.